Zes uur, Dikter Hark met het NOS-journaal. Seif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi, is toch niet opgepakt. Hij verscheen vannacht bij het Riksos Hotel in Tripoli... waar buitenlandse journalisten verblijven. Seif al-Islam zei tegen hen dat zijn vader en de rest van de familie... nog in Tripoli zijn en dat ze de opstandelingen in de val hebben gelokt. Gisteren zeiden de opstandelingen dat Seif al-Islam gevangen was genomen. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Seif en zijn vader... berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. De tiplijn meld misdaad anoniem wordt steeds succesvoller. In de eerste helft van dit jaar gaven bellers over moordzaken 118 keer een bruikbare tip door. 20% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Over inbraken kwamen 30% meer goede tips binnen. En over seksueel misbruiken, gedwongen prostitutie, ruim 50% meer. De meeste telefoontjes gaan over drugshandel. Ook over vuurwapens wordt veel gebeld.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 In een ziekenhuis in Los Angeles is liedjeschrijver Jerry Lieber overleden. Lieber vormde samen met componist Mike Stoller een duo en schreven onder meer de Elvis Presley hits Hound Dog en Jailhouse Rock. Ook Stand By Me van Ben E. King is door hun gemaakt. Jerry Lieber is 78 jaar geworden. Vannacht werd ook bekend dat songwriter Nick Ashford is overleden. Samen met zijn vrouw Valerie Simpson schreef hij hits... voor het legendarische Motown-label. Zoals 1 Low Mountain High Enough door Diana Ross... en I'm Every Woman, een hit van Chaka Khan. Het duo Ashford en Simpson had in de jaren 80 zelf een hit... met Solid as a Rock. Nick Ashford was 70 jaar. Het weer nog bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond flinke buien kans op onweer, temperaturen tussen de 25 en 29 graden... en veel vocht in de lucht, daardoor wordt het drukkend warm. Dit was het NOS Journaal. we hebben verkeersinformatie. De A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam... is tussen Oud-Beijerland en Barendrecht afgesloten... Doorzaak is een ongeluk. Verkeer richting Rotterdam kan dan ook beter omrijden. Vanaf knoopend Hellegatsplein via Zevenbergen en Dordrecht. Het NOS-journaal. Marcel Oosten. Dinsdag 23 augustus. Goedemorgen. Ze hebben hem nog altijd niet te pakken. Gaddafi sterker nog, ook zijn zoon safe blijken de opstandelingen toch niet opgepakt te hebben. Nieuws uit Libië krijgt u straks van onze verslaggevers in Tripoli. Ansjaap Melissen, Lex Runderkamp en Thomas Erdbrink. Over de tactiek van de NAVO op dit moment ga ik praten met luchtmachtgeneraal buitendienst Steve Netto... en met deskundige internationale veiligheid, Sabine Mengelberg... heb ik het over de rol van de NAVO nadat Gaddafi uiteindelijk dan wel is verdreven. Internationale olie- en energiebranche volgt de strijd in Libië ook met argusogen. ogen. Energieexpert Lucia van Geuns hoort u over het belang van de Libische olie. Zo ook nog ander nieuws. U hoort het al, Dominique Strauss-Kaam bijvoorbeeld, die lijkt de dans te ontspringen. Aanklacht wegens verkrachting tegen hem is ingetrokken. Wordt correspondent Wessel de Jong vanuit Washington... Het eilandje Uteja in Noorwegen is weer vrijgegeven. Correspondent Roling Kreton legt uit waarom dat s'nachts is gebeurd. Het communicatiesysteem voor de hulpdiensten C2000 sputtert weer eens. Nu in Limburg vanwege het onweer. Ondanks een ultieme poging zitten de FNV-bonden nog steeds niet op één lijn wat betreft het pensioenakkoord. U hoort welke vijf dictators het langst al aan de macht zijn. En de medailles van atleten Foekje Dilema zijn gestolen. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Muammar Gaddafi en zijn zoon Saif al-Islam. En ook de rest van de familie van Gaddafi uh, zit nog in Tripoli. Verslaggevers van verschillende persbureaus zeggen dat ze Saif hebben gezien... bij het Rixos Hotel in Tripoli. CNN. We hadden meeting with Saif al-Islam Gaddafi. The son of uh Mama Gaddafi he was meant to have been, uh, detained by the rebels as they advanced into Tripoli um uh, that was supposedly confirmed by the international criminal opstandelingen zeiden gisteren nog dat ze safe gevangen hadden genomen but i can tell you within the last few minutes, he pulled up in a white land cruiser outside the Rixos hotel half en he was just about to drive off when I banged on the door. Everyone had said it was him, I wanted to see him with my own eyes. En toen so I banged on his car door, he opened up the door, turned the inside light on. En um I had a quick chat with him. Ja, deze journalist was een van degenen uh, die even met hem konden spreken. en Sef al-Islam zei tegen de journalisten dat zijn vader nog in Tripoli is. En dat de opstandelingen, dat hij de opstandelingen in de val heeft gelokt. Wat hij zei was this: he said it was, uh, all of his family members were in Tripoli. Including his father, uh, Colonel al-Gaddafi, he said that, referring to the rebel advance, he said that this was a trap uh, and that they have now broken the backbone of the rebels and given them a hard time. Als bewijs komt er even later ook een kort filmpje online op de website van CNN. Seif al-Islam vertelt dat hij nu in Tripoli gaat kijken om te zien hoe het ervoor staat. We horen een fragment met tolk. Now we are going to, to go, go on a, a walkabout in Tripoli and in the places where they said there has been, uh, uh, uh, uh, they have actually seized from us. Dan zei hij, de hel met de ICC. Oftewel, het ICC, International Criminal Court, internationale strafhof, kan de pot op. Zoon van Gaddafi wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Als hij wordt opgepakt, dan zal het ICC in Den Haag hem berechten. Op het filmpje is trouwens te zien hoe hij uit de auto stapt en mensen de hand schudt. Amerikaanse president Obama heeft voor het eerst zelf gereageerd op de situatie in Libië. Hij zegt dat Amerika vriend en bondgenoot zal worden van het nieuwe Libië. Hij waarschuwt de opstandelingen wel dat ze geen echte eigen rechter moeten gaan spelen. True justice will not come from reprisals and violence. It will come from reconciliation and a Libya that allows its citizens to determine their own destiny. In that effort, the United States will be a friend and a partner. Obama belooft ook humanitaire hulp om Libië weer op te bouwen. Daar gaan ze net als Nederland de bevroren tegoeden van Libië voor gebruiken. Our diplomats will work with the TNC as they ensure that the institutions of the Libyan state are protected, and we will support them with the assets of the Gaddafi regime that were frozen earlier this year. Het Openbaar Ministerie in New York heeft de rechter gevraagd de aanklacht... tegen voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kaan in te trekken. De zaak is daarme scheen, daarmee waarschijnlijk van de baan. Advocaat van het Kamermeisje vindt dat zijn cliënt het recht ontnomen wordt... om zichzelf te verdedigen. Manhattan district attorney Cyrus Vance... has denied the right... Of a woman to get justice in a rape case. Nou, tussen alle fotografen door hoorde u de advocaat. De Straus zelf kwam met een glimlach de rechtbank uit. Zijn biograaf die hem tijdens het proces volgt, vertelt dat hij DSK voor de rechtszaak nog even heeft gezien. When I saw him last yesterday uh, at evening, uh, he was very quiet en he was zo so, uh, waiting like somebody who een expecting a good nieuw. Maar iemand was niet zeker. Sure. Dominique Strauss-Kaan wist niet zeker wat het Openbaar Ministerie zou gaan doen. Het OM wil van de zaak af vanwege tegenstrijdige verklaringen... en leugens van het Kamermeisje. Begin juli werd het huisarrest van Strauss-Kaan in New York om die reden al opgeheven. Buiten de rechtszaal stonden mensen te protesteren. De ontwikkelingen in de zaak zijn volgens de demonstranten te wijten aan zijn geld... en niet aan hoe Strauss-Kaan zich heeft gedragen. De is van rape in zijn eigen land. He came here and sexually assaulted somebody. En by his own admonition had several sexual affairs outside of his marriage. So let's look at his credibility. Is he a moral upstanding person? No. Frans Mannen verschijnt vandaag nog voor de rechter. En als de rechter dan ook inderdaad de zaak laat rusten, dan krijgt Dominique Strauss-Kahn zijn paspoort terug en mag hij de Verenigde Staten weer verlaten. Amerika maakt zich trouwens ook op voor de orkaan Irene. Vooral Florida, North en zuid Carolina bereiden zich voor op de komst van de orkaan. Momenteel trekt Irene langs Haiti en de Dominicaanse Republiek. In Haiti zijn nog steeds 600.000 mensen dakloos na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. Vorig jaar. En daarom nemen hulporganisaties daar extra maatregelen. Go noord, northwest of the northwest peninsula of Haiti. Um, so right now our staff everywhere in the country is on alert. But it, of course uh, we're watching specifically what's going on in the northern peninsula. Goop Organisaties bereiden zich voor op het ergste en zijn nu al bezig konvooien richting noorden te sturen. Daar wordt namelijk de meeste schade verwacht we have teams that are in Cap-Haïtien and Gonaïves as well in Ash we are also dispatching additional trucks and personnel to the northwest and northeast region of the country to make sure that we have the appropriate capacity Irene heeft die schade al aangericht in Puerto Rico dat is gisteren gebeurd de noodtoestand is daar uitgeroepen omdat meer dan een miljoen mensen geen stroom hebben en door overstromingen zijn veel bomen ontworteld Legendarische liedjes als Stand By Me, Jailhouse Rock en Hound Dog kwamen uit zijn pen. Songwriter Jerry Lieber is op 78-jarige leeftijd overleden. Als onderdeel van het duo Lieber en Stoller was Lieber verantwoordelijk voor de teksten van bijvoorbeeld Kansas City. Dat was in 1952 hun eerste hit. Hier een live uitvoering van Little Willy, Willy Little. Willy. Well now I'm going just to sing. Kansas City. Kansas City, here I come. Kansas City heeft 1952. Laatste hit scoorden ze met Stuck in the Middle with You. Steelers' Wheel. Nummer in de jaren 90. Dat werd nog een nieuw leven ingeblazen door regisseur Quentin Tarantino in zijn film Reservoir Dogs. Lieber overleed aan een hartaanval in een ziekenhuis in Los Angeles. De Amerikaanse beurzen zijn licht hoger gesloten gisteren. Dat is goed nieuws na een tijd van constante dalingen. De Dow Jones-index sloot uiteindelijk met een winst van procent. Nog de Nasdaq boekt de winst procent. Het wachten is volgens analisten op een katalysator die het kopen van aandelen stimuleert. Vrijdag wordt een belangrijke dag omdat de Amerikaanse centrale bank dan een persconferentie geeft. Gehoopt wordt dat de Federal Reserve nieuwe stimuleringsmaatregelen aankondigt. Ook maatregelen om de schuldencrisis in Europa aan te pakken... zouden een goede stimulans kunnen zijn. Tot die tijd is de honger om aandelen te kopen er nog niet. Aziatische beurzen zijn alweer open. Nikkei-index in Japan staat in de plus op het ogenblik. Het is maar een klein plusje van 1 tiende procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes is het. U... Ik hoorde dat uh, misschien al eerder. Songwriter Nick Ashford is overleden, werd vannacht bekend. Samen met zijn vrouw Valerie Simpson... schreef hij hits voor het legendarische Motown-label. Zoals Ain't No Mountain High Enough en Reach Out In Touch. gezongen door Diana Ross en I'm Every Woman, hit van Chaka Khan. Nick Ashford stierf aan keelkanker en was 70 jaar. Het duo Ashford en Simpson zong zelf ook... en had in 1984 een hit met het nummer Solid. And for love say...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 take a chance so again dus van Ashford Simpson. Nick Ashford is overleden, werd afgelopen nacht bekend. Hij is 70 jaar geworden. Kinderen van 2 en 3 jaar die al naar school gaan. Zo'n 30 scholen experimenteren met dit peuteronderwijs. In Rotterdam is al een nulgroep opgezet. Daar gaan tientallen peuters dit jaar voor het eerst naar de basisschool. Henrik Willem-Hofs doet verslag vanaf de Dr. Woltjer hey, We gaan iets heel leuks doen, hè? Ja. We gaan echt iets heel leuks doen. Ga ik de plaatjes eventjes aangeven? En dan gaat deze meneer het verhaaltje voorlezen. Een klein kringetje met peuters van een jaar of twee, drie op houten stoeltjes. Zichtbaar onder de indruk van de grotere kring met fotografen, cameramensen en verslaggevers. Bij de start van groep nul leest de onderwijswethouder voor. Benjamin zoekt overal, maar Raf is nergens te vinden. Die avond gaat Benjamin verdrietig naar bed. Helemaal alleen ouders zijn, enthousiast. Ik ben de moeder van Lina. Eigenlijk uh, hoeft ze dus nog helemaal niet naar school, hè? Nee, dat niet, maar uh, het is wel goed voor de, om uh, zich te ontwikkelen. Wat vindt ze ervan? Uh, ja, in het begin was het uh, een beetje vervelend, huilerig... maar uh, nu is het uh, helemaal naar de zin. Van wie bent u de vader? Uh, van het, het kleine blonde jochje met de blauwe hemd, David. En wat vindt u ervan dat u nu al naar school gaat? Nou, het is, uh, het is geen school. Het blijft uh, een, een peuterspel. het blijft een speelse manier van leren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in de jeugd, zeker in Rotterdam. Als je van een andere afkomst bent, is het wel inderdaad heel belangrijk dat je vroeg begint dan laat begint. Ik ken heel veel mensen die pas naar school gaan wanneer ze echt leerplichtig zijn. Maar ja, dan is het eigenlijk al een beetje laat. En dan kleppert de brievenbus. Vijf dagdelen in de week krijgen deze peuters spelenderwijs les zegt mevrouw Van der Giesen van groep 0. De kinderen gaan vooral nog uh, heel veel spelen met elkaar... maar de focus zal vooral uh, meer zijn op de taal en de rekenspelletjes daarin. En dat heeft te maken met de deskundigheid van de hbo'er... die we toevoegen op de peutenspeelzaal. Uh, we werken al heel veel met voorlezen, met uh, liedjes zingen... maar ook spontane ontwikkelmomenten waarop een kind in één keer aangeeft... van goh, ik zie een wolk buiten. Oké, okay, dan ga je dus over het wolk en dan ga je verder werken over het weer. Van hoe zit het dan? zou het niet beter zijn om dat bijvoorbeeld ook... op de kinderopvang dan te doen? Absoluut. Ik ben ook een groot voorstander om dit uiteindelijk ook op de kinderopvang te gaan doen. Je moet ergens beginnen, maar uh, daar hebben we dezelfde kinderen en dezelfde doelgroep, zeker hier in Rotterdam. Dus ik denk dat het heel goed is dat we hier in de speelzalen een start mee maken. maar daar zijn we nog zeker niet mee klaar. Daar moeten we zeker mee verder gaan. Ah, die Benjamin. Was jij ook maar hier in de jungle? Ik slinger met ave aan bianen. Nu gaan er 30 van deze nulgroepen van start. Maar dat moeten er volgens onderwijswethouder de jongen meer worden. Mijn ideaalbeeld is dat eigenlijk aan elke school een.. Groep 0 vastzit, uh, die facultatief is, uh, waarbij we uh, in ieder geval die ouders van wie de kinderen het het hardste nodig hebben, uh, uh, extra aanspreken op deelname in die groep 0. Zou u dan het liefste willen hebben dat elke basisschool een groep 0 zou krijgen? Ja, wat we doen in de komende jaren is dat we de voorscholen zoals ze al bestonden, allemaal één voor één ombouwen tot een, uh, tot een groep 0. Een groep 0 die daadwerkelijk aan de basisschool vastzit, met hoger opgeleid uh, personeel, heel gericht op het wegwerken van achterstanden. En zodat alle leerlingen. Met een, met een vliegende start kunnen beginnen uh, aan de basisschool. Leuk hoor, mooi verhaaltje juf. Ja. Verstandig leuk verhaaltje. Deelname aan de nulgroep is nu nog vrijwillig. Verplichten is lastig omdat de leerplicht dan moet worden, op, moet worden opgerekt. Wel wil Rotterdam ouders met een kind met taalachterstand... dwingender gaan adviseren om mee te doen. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Nederlandse hockeymannen zijn dicht bij de halve finale... van het Europees kampioenschap in Munchen-Gladbach. Ploeg van bondscoach Paul van As won met 4-3 van Engeland. Billy Bakker was met drie goals de grote man. taken Takema maakte er eentje. Van As was een blij mens. Ja, zeker, zeker blij. Altijd blij met een overwinning. Zwaar bevochten overwinning. Mooie wedstrijd. De Europese kampioen verslagen van twee jaar geleden. Toch wel ruim verslagen. We komen natuurlijk 3-1 voor, 4-2 voor. En dan helaas maken zij nog de 4-3. Maar uiteindelijk maakten wij de 5-3. Dus wat dat betreft vind ik dat we het goed hebben gedaan. Alleen, uh, ja, wat het natuurlijk wel is, die, ja, de Europese kampioen laat zich natuurlijk niet zomaar opzij zetten. En gelukkig maar, want anders was er niks aan. Het was echt een wedstrijd op een heel hoog niveau. Uh, je ziet het ook, die jongens zijn blij als ze gewisseld worden. En dat is wel, in de competities is dat anders. Dan vind je het jammer dat je gewisseld wordt. Dat ging zo lekker. En hier ben je gewoon dol bij dat je er even uit mag. En, da en dan weet je dat je op, een, op het hoogste niveau aan het spelen bent. En dat is fantastisch. Ik zei 4-3, zij 5-3. En hij heeft ongelijk. Die 5-3 ging niet door. De strafcorner van Roderick Weustof werd afgekeurd. Voor Oranje is in de laatste poelwedstrijd tegen Ierland een gelijkspel... of een klein verlies al genoeg voor een plaats in de halve finale. En als Nederland en Engeland volgens verwachting die halve finale halen... plaatst Oranje zich definitief voor de Olympische Spelen. Het rommelt bij FC Utrecht. De club raakt deze zomer een hele reeks spelers kwijt. Waaronder toppers als Strootman, Mertens en Van Wolswinkel. En kreeg daar wat niet zo heel bekende Zweden voor terug...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 aardig gelukt. Ja, uiteindelijk hebben we een, uh, een goed gesprek met elkaar gehad, uh, waarvan we al gisteren ook naar buiten hadden gebracht dat dat zou uh, plaatsvinden. En Wat ik uh, eigenlijk al een beetje het gevoel had, uh, we zijn allemaal volwassen mensen, we kunnen allemaal fouten maken. Dus FC Utrecht heeft in deze naar zijn trainer uh, uh, een, uh, een fout gemaakt in, uh, in de communicatie. Ja, en dan moet je op dat moment ook groot genoeg zijn om die fouten te erkennen en uh, kijken of je met elkaar weer het vertrouwen in elkaar hebt. En dat, uh, dat is er. En uh, dus gaan we weer door. De trainer, Evan Koeman, heeft excuses van de clubleiding geaccepteerd. En bovendien heeft hij kunnen zeggen wat hij wilde. Ja, maar oké, okay, uh, uh, we hebben inderdaad een aantal uren gezeten. Dus dat houdt in dat er over heel veel dingen zijn gesproken. En uh, je moet uh, duidelijk en eerlijk communiceren met elkaar. Dat is heel belangrijk. En Rodney Snyder heeft zich inmiddels bij de selectie gemeld. Wel een beetje geschrokken van alle commotie. Ja, dat is natuurlijk, uh, uh, ja, laat ik het zo zeggen, minder fijn. Maar ik... Uh, uh, het, gaat, het gaat hem niet om mij. Ik heb de trainer gesproken en uh, ja, verder kan ik er eigenlijk weinig over zeggen. Het was gisteren een wat wonderlijke dag in de ronde van Spanje. Door alle kenners was een massasprint voorspeld, maar geen enkele sprinter wist zich voor in te handhaven. En zo kon het dat de Spanjaard Pablo Lastra's de etappe won en de leiding in het klassement overnam. Hij ontsnapte op de laatste klim kort voor de finish uit een kopgroep van vier. De eerste deel van de peloton kwam op 1 minuut 43 binnen. En daarin was Bouken Mollema de enige Nederlander. Talenten Steven Kruisbijk van de Rabobank en Wout Poels... van vakans verloren 1 minuut en 23 op dat eerste peloton. En dat vond Poels eigenlijk niet eens zo onlogisch. Ja, nou, uh, de, de dagen die we nu hebben gehad, dat was eigenlijk alleen maar echt alleen maar op en af. En uh, ja, en dan met het weer natuurlijk. Dan is het gewoon heel zwaar, heel warm. En uh, ja, dan moet je alle zuiden bijzetten om. Uh,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 Het klassement heeft Lastras 20 seconden voorsprong op Saint-Vin Saint Chavanel. En van de favorieten staat Vincenzo Nibali er het beste voor. Hij is zevende op 1,59. Bollema is 32ste op 2,25. En vandaag gaat het peloton dan echt klimmen. De finish is boven op de Sierra Nevada. En in Parijs beginnen vandaag de wereldkampioenschappen judo. Veertien Nederlandse deelnemers strijden behalve om de wereldtitel... ook om punten voor een ranking en voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Morgen komen Brigitte Ente en Jeroen Mooren en ook Jasper de Jong in actie. Gisteren was de loting en die verliep niet helemaal vlekkeloos. Zo dadelijk horen we Marjolein van UNE, bondscoach bij de vrouwen. Nu eerst Maarten Arends, de bondscoach van de mannen, over de iets wat chaotisch verlopen loting in Parijs.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 De nominaties zijn binnen, maar er moet ook nog gekwalificeerd worden. Wat houdt dat in? Ja, dat is volgend jaar, is voor is vormbehoud. Kijk, kijk, daar komen ze toevallig net aan, onze mooie poelstaten. Ja. Kijk, die komen net even langs. Ja, ze zijn naar een drukkerij gebracht, he, met ja, een mooie koffie erom. Ook. Ze hebben een mooi koffie eromheen gedaan. Dat is toch weer die Franse slag, hè? Ze kunnen er toch een beetje. Kleuren ook nog wel. Je collega Maarten heeft uh, eindelijk uh, de resultaten uh, van de loading binnen. Jij loopt nu ook met een paar enveloppen rond. Belachelijk, hè?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 Ik weet niet. Maar drie bedailles? Ik zeg niks. Wereldkampioenschappen Judo beginnen vandaag dus en duren tot en met zaterdag. Radio 1, het NOS Journaal. Bijna half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, Seyf al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi, is toch niet opgepakt. Hij verscheen vannacht bij het Rixos Hotel in Tripoli, waar buitenlandse journalisten zitten. Seyf al-Islam zei tegen hen dat zijn vader en de rest van de familie nog in Tripoli zijn... en dat ze de opstandelingen in de val hebben gelokt. Gisteren zeiden de opstandelingen dat Seyf al-Islam gevangen was genomen. En voordat Gaddafi's zoon opdook, voerden gevechtsvliegtuigen van de NAVO... weer aanvallen uit op het commandocentrum van Gaddafi in Tripoli.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 Vanavond is er vooral in het oosten kans op zware onweersbuien. Vanuit het westen moet het allemaal iets rustiger worden. Komende nacht nog een enkele bui, maar ook opklaringen vanuit het westen. De onweerskansen nemen dan duidelijk af. De temperatuur daalt naar gemiddeld 16 graden... bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. Morgen is het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. In Limburg is er ook kans op onweer. In de rest van het land blijft het op dat gebied wat stuk rustiger. Het is morgen duidelijk een stuk minder benauwd. De temperatuur komt uit op 20 tot 23 graden. ANDB verkeersinformatie. Files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmaanden 2 kilometer. Twee files staan op de A15. Eerst van Gorkem naar Rotterdam, bij hardingsveld riesendam 2 kilometer. En verderop naar Europoort bij Spijkenissen 3 kilometer.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 7 geweest. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. laatste nieuws uit Libië krijgt u straks van onze verslaggevers... ...Dalex Runderkamp, Thomas Ersbrink en Hans-Jaap Melissen. We doen ons best ze te bereiken, dat is niet altijd even makkelijk. Zodra dat lukt, dan hoort u dat natuurlijk. We gaan het eerst maar eens hebben over uh, Gaddafi. Want Gaddafi is op dit moment, hij zit er nog steeds, de langzittende dictator. De vraag is natuurlijk wel, hoe lang nog? Daarom de vijf langzittende dictators op een rij. Muammar Gaddafi van Libië. Al 42 jaar is Gaddafi de leider van Libië. In 1969 pleegden de vrije officieren voor eenheid en socialisme een staatsgreep. Koning Idris werd afgezet en de Libische Arabische Republiek werd uitgeroepen. Officieel heeft Gaddafi geen staatsambt... maar als leider van de revolutie en gids van de revolutie blijft hij de leider van Libië. In 1993 beraamden 2000 militairen een aanslag op hem... Maar die mislukte. Kaboes bin Said al Said van Oman. De sultan van Oman is sinds 1970 aan de macht. In dat jaar stootte hij zijn vader van de troon... en stuurde hem in ballingschap naar Groot-Brittannië. Dat deed hij omdat er veel armoede was in Oman. Degene die het land hadden verlaten werd gevraagd terug te komen... om het land te helpen verbeteren. En dat lukte. De welvaart groeide en de inwoners kregen meer vrijheid. Toch is er onvrede... Afgelopen maart werd er flink gedemonstreerd tegen het bewind. Het officiële staatsbezoek van koningin Beatrix werd daardoor uitgesteld. Theodoro Obiang Nguema Mbasogo van Equatoriaal-Guinea. Ook Obiang kwam aan de macht door een familielid af te zetten. Hij pleegde in augustus een coup en zette zijn oom af. Obiang liet hem executeren vanwege zijn brute bewind. Hij draaide de wetten van zijn oom terug en liet alle politieke gevangenen vrij. Al een paar keer is geprobeerd Obiang op zijn beurt weer af te zetten. De opbrengsten uit de olie-exploitatie komen namelijk vooral ten goede... aan zijn eigen luxe leven. Maar de koepogingen mislukten. José Eduardo Dos Santos van Angola. Dos Santos was minister van planning toen de president overleed in september 1979... en hij tot de nieuwe president werd gekozen. Dat klinkt democratisch, maar dat was het niet, want er was maar één partij... Pas in 1991 kwamen er democratische verkiezingen. Dos Santos werd herkozen. Sinds het einde van de burgeroorlog in 2002 keren steeds meer mensen zich tegen de president. De economie groeit hard, maar de gewone Angolees merkt daar niets van. In maart werd geprobeerd een massademonstratie te houden, maar de mensen durfden niet uit angst voor represailles. Robert Mugabe van Zimbabwe. Mugabe werd in 1980 premier toen Zimbabwe onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Mugabe voerde in het begin een gematigd socialistisch bewind... en hield rekening met de blanke minderheid. In 1987 werd hij president, maar langzamerhand ontwikkelde hij zich tot een dictator. Hij schond de mensenrechten en intimideerde de oppositie. Ook daar droomde de oppositie intussen van een dag van woede, zoals in Tunesië en Egypte. Maar vooralsnog komt die niet van de grond. U kent ze wel, die afgedankte pakhuizen, die lege fabriekspanden. Om verdere verloedering te voorkomen, worden ze vaak omgedoopt... tot zogenoemde broedplaatsen. Dat zijn plaatsen waar kunstenaars en jonge ondernemers... hun creativiteit kunnen botvieren. Verslaggever Jeroen Schutijzer onderzoekt deze week... de economische betekenis van zo'n broedplaats. Leveren de broedplaatsen de samenleving wat op? Of kost het ons alleen maar geld? Paul van Zomeren.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 Tot zover deze aflevering in onze serie over de broedplaatsen... gemaakt door Jeroen Schutteijzer. Morgen weer een nieuwe aflevering. In een ziekenhuis in Los Angeles is de liedjeschrijver Jerry Lieber overleden. Lieber vormde samen met componist Mike Stoller een duo. Samen schreven ze onder meer de Elvis Presley hits Hound Dog en Jailhouse Rock. Ook Stand By Me van Ben E. King is door hen gemaakt. Jerry Lieber is 78 jaar geworden. Hij produceerde ook platen, waaronder deze van Steelers Wheel.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 Jij is van atleten Foekje Dillema zijn gestolen. Daar hoort u zo meer over. Nu is de verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan een handvol files. Bij Rotterdam staan de meeste nu, maar lang zijn ze nog niet. Op de A27 Almere richting Utrecht is een auto in brand gevlogen. Tussen Hilversum en Beeldhoven staat 6 kilometer file. De rijstrook is dicht. Het regent wat, Wijnand. Wordt dat nog een lastige ochtendspits? Nou, voor vanmorgen verwachten we niet al te veel problemen. De zware buien verwachten we vooral vanmiddag, waardoor we daardoor een, ja, een drukkere spits kunnen krijgen. Meer dan 100 kilometer file vanmiddag. Maar vanmorgen niet echt. Maximaal 80 kilometer file rond half negen. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Nederlandse mannen hebben ook de tweede wedstrijd... op het Europees kampioenschap in München-Gladbach in Duitsland gewonnen. Engeland werd met 4-3 verslagen. Hockeybondscoach Paul van As is er blij mee.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 Ja, ik, we zijn er bijna, Gerard. Absoluut. Paul en Gerard. Gerard is verslaggever Gerard de Groot. En Paul is hockeybondscoach Paul van As. Faith of a Child hoorde u van Lenny Kravitz. Het is acht minuten voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Alle gouden en bronzen medailles van Foekje Dillema zijn gestolen. Atleten werd in 1950 levenslang geschorst... omdat de Atletiekbond dacht dat ze een man was. Medailles lagen thuis bij een vriendin van Foekje Dillema, Gees Jorna. En zij is nu aan de telefoon. Mevrouw Jorna, goedemorgen. Goedemorgen. Van Jorna, zijn alle medailles gestolen? Uh, nee, uh, van de acht zijn er 17 gestolen. En dat zijn dus alleen de gouden en de bronzen. De zilveren liggen er nog. De zilveren liggen er nog. Heeft u daar een verklaring voor? Uh, ja, ik denk dat het de dief gezien de hele diefstal uh, te doen is geweest om uh, ja kopen en en gouden goud. sieraden. Ja, vanwege de hoge prijs natuurlijk. Dat denk ik ja. Ja en de, de sieraden, want uw sieraden lagen ook in de buurt en zijn ook weg. Nee, het hele huis is doorzocht en alle kleingoed is weg. Dat wil zeggen inderdaad, alle sieraden. Ja. Alle gouden en, en a, antieke uh, dingen zijn weg. Ja. Uh, waarom had u deze medailles in huis? Uh, die had ik in huis. Er is binnenkort in de Harmonie een, een muziekspektakel... Uh, ter ere van, uh, in het teken dus, van Voekje dilemma. En uh, ik wilde ze graag even reinigen, een beetje oppoetsen. En uh, vandaar dat ze bij mij waren. Ja, want uh, oorspronkelijk liggen ze ergens anders, hè? Oorspronkelijk nee. Ze zijn uh, jaren, uh, ik denk 50, 55 jaar in uh, Nieuw-Zeeland geweest. Zij had ze namelijk aan een familielid meegegeven. Uh, en gezegd, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Alsjeblieft, neem maar mee. En toen hebben we alle, uh, alles in het werk gesteld om ze terug te krijgen. En dat, uh, ja, dat lukte niet. En toen is die meneer, een uh, neef was dat geloof ik, overleden. En uh, in juni, begin juni of zo, heeft de familie ze teruggekregen van een familielid. Ja, want uh, mevrouw Dillema wilde er niks mee te maken hebben. Dat was nee. vanwege die schorsingen. Ja, helemaal niets. Ze nee. wilde ook nooit meer iemand te woord staan. En uh, vandaar, wij hadden nog, uh, niet, niet regelmatig, maar wij hadden nog steeds contact. Ja, en die medailles, betekenen ze voor u ook iets? Ja, zeker. Uiteraard. Kijk, allereerst uh, betekent ze iets voor mij, omdat ze van Voekje waren. Maar ja. ze hebben voor mij een dubbele waarde, omdat de familie natuurlijk zeer ge, uh, ja, gedupeerd is hierdoor. Die was erg blij dat ze dit terug hadden. En uh, ja. het is weg. Ja. En, en u liep zelf ook, hè? En, en samen ook met Voekje? Ja. Ik zat destijds in de estafette ploeg. Ik mag zeggen voor een noordelijke begrippen een, een, een zeer sterke ploeg van Vitesse destijds. En toen zij kwam, werd ik reserve, omdat ik de minst snelle was. En ik ben dus reserve geweest en ging dus wel mee naar veel wedstrijden. Geen ja. ene Ja, Maar zelf geen medailles gewonnen. Nou, niet, niet noem domme zwaard. Nee, voor, voor, voor, voor noordelijke begrippen was ik le, een, een goed atleetje. Ik deed hoogspringen, verspringen en, uh, en uh, sprint. Maar niet dat ik zelf een geweldig talent was. Nee. Nee. Ja, het is natuurlijk een forse adelleiding voor die tentoonstelling over mevrouw Dillem. Maar is er nog hoop dat ze het nog ergens weer op duiken? Nee, dat, dat geloof ik niet. Kijk, het is niet bewust gestolen. Ze zijn niet gestolen de. Echt de medailles, de dief is binnengekomen en uh, heeft dit aanpassant meegenomen. Ja. Nou, mevrouw Jorna. sterkte er mee. Ja, heel, heel fijn. En bedankt ja. dat u het ons even wilde vertellen. Bedankt voor de belangstelling. Gees Jorna. goedemorgen. Ja, daar. Dag. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten Jacqueline vaak. Goedemorgen, uiteraard op alle voorpagina's ruimte gereserveerd voor de toestand in Libië. Nog steeds zware gevechten in Tripoli, kopt trouw, lessen voor Libië in de spits. En Muammar Gaddafi mag dan onvindbaar zijn. Is het, uh, het is in ieder geval duidelijk dat zijn tijdperk voorbij is. In NAC niks een overzicht, overzicht van Gaddafi's bijzondere kledingstukken door de jaren heen. Een operettefiguur, een sluwe politicus, aantrekkelijk jonge officier tot een geschifte barbaar. Alle benamingen die Gaddafi door de jaren heen kreeg, komen voorbij. Wat hij ook is, volgens het Nederlands Dagblad, kan de Libische leider nog wel in de hemel komen. In de krant een analyse van Giovanni Innocento Martinelli, Gaddafi's lievelingspastoor, die zegt in de krant dat iedereen voor de kolonel moet bidden. Prins Bernhard, er staat ook allemaal nieuws in de kranten... heeft een derde buitenechtelijke dochter, althans beweert de Telegraaf. Behalve Alicia de Bieleveld en Alexia Grinda zou er nog een kind zijn. Het zou om een Nederlandse vrouw van rond de 65 gaan die in het buitenland woont. Haar moeder, stiefvader en een burgemeester zeggen te weten dat het waar is... Kees Vasseur, historicus, vraagt zich wel af of er ook documenten zijn die het verhaal ondersteunen. Het Financiële Dagblad schrijft over de groeiende concurrentie op de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De premies dalen, zegt een consultantbureau. Verzekeraar ASR zegt dat sommige verzekeraars concurreren op prijs om zo een positie te, te krijgen op de markt. ZZP'ers hebben wellicht het meeste baat bij deze stevige concurrentie... want die kunnen namelijk moeilijk zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Geen grappen, geen flauwe kul. Daar is deze crisis te ernstig voor. Dat is het advies van crisismanager Charles Huiskens aan premier Rutte in het AD. De losse stijl van Rutte keert zich nu tegen hem, schrijft de krant. Ook oud-Kamervoorzitter en VVD-lid Frans Wijsklas is kritisch over Rutte. Hij vindt dat Rutte in persconferenties niet langer moet spreken over Jan Kees en ik... maar over de minister en de minister-president... Dat informele is niet goed voor het gezag van het ambt, vindt Gijsglas. In twee weken het A-diploma halen. Voor veel ouders is dit een droom. Ze gaan ondertussen al twee jaar lang elke week naar het zwembad. Maar Kindlief heeft nog steeds geen diploma. En de Volkskrant heeft de oplossing een snelcursus. Er zijn inmiddels al wachtlijsten bij sommige zwembaden. Ja, het principe van een half uurtje zwemmen in de week is achterhaald... volgens de badjuf in de krant. Ouders denken dat hun kind anders veel te moe wordt. Maar we geven nu al cursussen met vier uur trainen per dag... En we zijn aan het kijken of dit ook acht uur per dag kan, zegt deze juf. Goed, dus die zwemles aan kriem? Nou, wij gaan trouwen elke twee jaar onder het zwembad. En ik moet zeggen, het einde is nabij. Daar kijken wij naar uit. dan weet ik wat mij te wachten staat. Goed. Zwemles kan dus ook sneller. Dan moet u de volkstrand even daarop nalezen. Jacqueline Nievaert las mee in het overzicht van de ochtendbladen. Na zeven uur, het laatste nieuws uit Libië. We volgen natuurlijk alle internationale bronnen en hopen contact te krijgen met een van onze verslaggevers daar. Thomas Uitbrenk, Hans-Jap Melissen of Lenks Runderkamp zijn in Tripoli of vlak daarbuiten. Hoort u meer over, over Libië? In ieder geval na zeven uur. praten over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan uw mensen eigenlijk mee? 60 jaar Oranje op televisie. Ik ben blij dat ik mezelf aan u mag voorstellen als de verloofde van Prinses Beatrix. Kijk vanavond, 10 voor half 11, NOS Nederland 1. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar.